10 uur. NPO Radio 1 met Karel Johan de Zwart. Wouter de Winter, chef parlementaire redactie van De Telegraaf, is binnengekomen. Wouter, goedemorgen. Ooit overwogen het land te verlaten vanwege het bedroevende <laughs> niveau van de politiek. Nee, nee hoor. Je, juist valt me altijd op: als je in het buitenland bent uh, en dan ben je een tijdje op wereldreis geweest bijvoorbeeld. Dan merk je eigenlijk hoe mooi het is in, in Nederland hoe goed dingen hier geregeld zijn. Oké, okay, we gaan het zo meteen hebben over dit mooie land. Maar ook over het schandaal rond Facebook, Cambridge Analytica en de Amerikaanse verkiezingen. Na het NOS Journaal met Jan van der Putten.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 nog wel genoeg saldo hebt, denk ik. De huizenprijzen blijven stijgen, vooral in de grote steden. Ten opzichte van vorig jaar werden koopwoningen in februari gemiddeld 9,5 duurder. Dat is de sterkste stijging sinds september 2001, melden het CBS en het Kadaster. De vraag naar woningen is groot en er zijn weinig geschikte woningen beschikbaar. Door die schaarste daalt het aantal huizen dat wordt verkocht. In januari en februari lag het aantal verkochte woningen 6 procent lager dan een jaar eerder. De brandweer amsterdam Amsterdam heeft jarenlang te veel extraatjes uitgekeerd aan het personeel. Het ging om bijna 4 miljoen euro aan vroegpensioen en toelagen van de ondernemingsraad. Dat is gebleken uit onderzoek, meldt de voorzitter van de veiligheidsregio Eenhoorn. Het misbruik van de gelden duurde 10 jaar. Dat komt volgens Eenhoorn doordat het ingewikkelde regelingen waren en door de gesloten familiecultuur bij de brandweer. ...waarmee men elkaar uh, toeschuift, afdekt, uh, met elkaar een soort van gesloten gemeenschap vormt... ...waar de signalen van de buitenwereld, hoe je dit soort dingen correct hoort te doen, uh, niet doordringen. Dus met andere woorden, uh, ja, dat zoiets ontstaat en heel lang heeft kunnen bestaan... ...heeft maar een soort van familiecultuur te maken bij de brandweer. Een klokkenluider kaartte de zaak meermaals aan bij de leiding, maar er veranderde niets. De 4 miljoen kan volgens één hoorn niet worden teruggevorderd. De Franse oud-president Sarkozy wordt weer ondervraagd. Net als gisteren. Hij zou voor zijn verkiezingscampagne in 2007... miljoenen euro's hebben aangenomen van de Libische dictator Gaddafi. Sarkozy zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan. De ouders van twee omgekomen militairen in Mali... doen aangifte tegen defensie. Ze verwijten de organisatie dood door schuld. De militairen kwamen twee jaar geleden om het leven... tijdens een oefening met een onbetrouwbare granaat. Brazilië neemt extra maatregelen tegen de uitbraak van gele koorts. Nog dit jaar moeten zo'n 80 miljoen mensen worden ingeënt. Sinds vorig jaar zomer zijn in Brazilië zeker 300 mensen aan gele koorts overleden.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 Uh, dus uh, ja, dat is voor iedereen toch het bestuur dat het dichtstbij staat. Ik vind het echt, erg belangrijk om daarvoor te stemmen. Een aantal stembureaus ging wat later open dan gepland. zoals in Hilversum de sleutels van een stemlokaal zoek. En bij een stembureau in Den Haag waren de slotjes van de stembussen niet aanwezig. En kon daardoor het stemgeheim niet worden gegarandeerd. Inmiddels zijn de problemen opgelost. En het weer, wat zon, maar ook bewolking en kans op motregen... het de graad of zeven. Morgen eerst nog wat regen en mogelijk wat natte sneeuw. Smiddags droog en ongeveer zeven graden. Verkeersinformatie bij ons Vaan. De meeste plaatsen gaat het goed op de weg. We zien één uitzondering. En dat is de A27 van Breda naar Utrecht. Er staat maar liefst 11 kilometer vierde tussen Gorkum en Lexmond na een ongeluk. De vertraging is opgelopen tot ruim een uur. Er is bij Lexmond maar één rijstrook open. Verkeer met bestemming Utrecht kan beter omrijden vanaf knopend Gorkum via Deil over de A15 en de A2. Huh?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 Ga naar baak.nl en kijk hoe jij de volgende stap kunt zetten. Ben jij klaar voor De Baak? HR, payroll en tax and legal. Doe je samen met SD Works. works, works. Rolcontainers, steekwagens, stapelbakken, stellingen. Alles voor uw magazijn en bedrijfslogistiek. Vindt u op kruisingaap.nl Nieuw, gebruikt of huren. Het is allemaal mogelijk.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 Mooier voor u, mooier voor ons en mooier voor Naomi. Kijk wat wij voor Naomi betekenen op etiosborne.nl/slash Naomi. De nieuwe Lul 2.0, nu in HP de Tijd. Heerlijk helder en een beetje brutaal. NPO Radio 1. KRO NCRW. Carl-Johan de Zwart. Met nu Spraak en de media. Aan tafel voor het mediaforum. Huri Albrecht van uh, debatcentrum De Bali. Wouter de Winter van de Telegraaf. En spraakmaker van de dag Annemarie Jortsma. Wouter, wat is jouw mediamoment? Ja, dat zag ik gisteren even voorbij komen... in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen. Een, een filmpje wat de VVD... Uh, eigenlijk op de laatste dag voor de verkiezing nog even verspreidde. Vlak voor het debat. Dat ging uh, een beetje in de trend van uh, de VVD-campagne. Namelijk doen en doen er oh ja. zijn. Uh, in mm -hmm. plaats van... Uh, dromer, wat dan Jesse Klaver zou zijn. Moet je, je voorstellen dat je een, uh, ja, beelden van Jesse Klaver zag met het kopje dromer erboven en aan de rechterkant stond dan de Rutte ja. met het woordje doener. Ja. En was dat opvallend? Of was dat wat, wat, op oh, de ik dacht, we was gaan het misschien bij... naar luisteren, want daarvoor had oh, ik het. Ja, dan, ja, nou, bij, hebben we die paraat staan of niet? We hebben hem niet paraat, oh, staan. We die paraat staan. Nou ja, ik, ik, vond, ik vond dat interessant omdat je eigenlijk. Uh, het was wel enigszins gemanipuleerd, natuurlijk, omdat het een, een toespraak was van Jesse Klaver, waarin hij zei dat hij droomde over uh, uh, verantwoordelijkheid nemen of zoiets dergelijks. Wat de VVD ja. heel slim kon uh, gebruiken om te zeggen. Nou, waar, waar, waar sta je dan met je verantwoordelijkheid als je niet mee uh, gaat regeren? Uh, vond ik interessant omdat het. het, het, het ja, het sloot heel goed, denk ik, aan de VVD-campagne, namelijk de, de, die handen uit de mouwen die dan Rutte uh, wil laten zien. Ook heel ja. bijzonder dat Rutte ook zo naar voren werd geschoven in een campagne. Vier jaar geleden was dat toch echt ja. iets anders. Prominent. En je zag, hem, uh, ja, je zag hem echt veel opduiken, veel flyeren. Uh, Klaas Dijk een stuk minder. Terwijl normaal gesproken de fractievoorzitter fractie van, van de, van de, de VVD. Dat is niet waar, nee, allemaal Die suggestie wordt maar? wel een keer gewerkt, maar de vorige keer uh, is er strategisch voor gekozen. Om niet Mark Rutte, maar toen was de situatie rond de premier een beetje anders. Dus het is ja, wat is het is gebruikelijk dat de politieke heeft, leider... Wat is het dan niet mm. waar? De, nou, dat de politiek leider eh, ook de verkiezingen daarvoor deed Rutte het. En in alle partijen nou, doet de politiek leider het. De, de, de vier, vier jaar geleden de. hebben we dat dus niet gezien. En dit nee, keer zagen we dat klopt. wel. En dat, ja, dat constateer klopt. ik, dus dat benoem Nee, je constateert dat Klaas Dijker dus niet naar voren werd geschoven. Nou, die heb ik ah, een ah, stuk minder veel gezien. Gedaan, en nou dat hoor. was misschien maar goed ook voor de VVD. Waarom? Zullen we in nee, het kader van het debatteren even verder gaan? Ja. Want uh, alle landelijke lijsttrekkers waren er gisteravond... te gast bij uh, het NOS-debat, een avondvullend programma op NPO1. Uh, maar hoe zinvol was het om die landelijke lijsttrekkers te horen... over stellingen die ze zelf mochten meebrengen? Stellingen over dividendbelasting uh, en de huisvesting van asielzoekers? Geen thema's voor de lokale verkiezingen, zou je zeggen. Bij mij aan tafel dus Wouter de Winter, parlementair journalist... voor De Telegraaf, Juri Albrecht, directeur van het debatcentrum... De Bali in Amsterdam. Ja, Juri, jullie hadden zelf gisteravond uh, in De Bali... ook een debat georganiseerd met acht lijsttrekkers van de grootste lokale politieke partijen. En daar komt ook jouw mediamoment vandaan. Ik echt nou ja, het inderdaad. Joktel, we hebben Samuel, heel veel debatten gedaan van de je laatste tijd. programma schrijf je allemaal gelul in de krant vanochtend. Je probeert een prijs met groenste politicus te winnen... met ideeën die je jat van de Partij voor de Dieren Groot, en van ons. Groot, en van ons. Groot, ik ben het gewoon zo... Hou nou op, ik stel, neem maar, ik hou op met dit flauwe gedoe. Zeg nou gewoon wat je wil. Wie horen wij hier? Hier horen we Rutger Groot-Wassink. die is heel boos. De, de, de, de, de partijleider van GroenLinks in Amsterdam. Die erg boos is op Reinier van Danzig. De partijleider van D66. De lijsttrekker van D66 in Amsterdam. En ik had ze eerder deze maand ook met z'n tweeën... twee uur lang tegenover elkaar. Daar was het gesprek vaak veel rustiger... en veel meer overeenkomsten. Ja. En wat ik hier zo interessant aan vind... Rutger Groot-Wassink is retorisch erg sterk. Um, hij modelleert zich ook ook een beetje op een ouderwetse communist van 1917. Hij heeft zo'n baard erbij. Um, uh, en, dat, en ook dat, die harde retoriek. En wat ik hier me dan zat af te vragen... En daar, dat blijft interessant. Is dit nou ingestudeerd hè, van tevoren? Want er wordt erg veel getraind hè, voor die debatten. Worden one-liners, worden geestige opmerkingen worden getraind ja. en ingestampt. Was dit nou een geopend. Op lokaal niveau? In Amsterdam? Ja, absoluut. Ook op nationaal. No ja, ja, minder, minder, minder dan landelijk, maar ook ja. op lokaal niveau. Zeker in Amsterdam. Ja, en was dit ja. nou ingestudeerde woede? Hè, om toch nog eens even op het allerlaatste moment te laten zien: er is een groot onderscheid. Heeft, he, heeft hij nou zitten wachten al die tijd om een moment te vinden om wo woedend te worden? Ja. Of had hij het want echt helemaal gehad met? van Danzig. En dat van Danzig zo nu en dan zich dingen toe eigent, zegt hij. Hè, die hij bedacht had. En die van mij waren. Ja. En, nou, dat, is, dat vind ik voor het publiek, voor de kiezer. Maar ook vooral voor de journalisten. Een heel interessant moment. Hè. Is dit nou wat het is? Hè? Zie maar wat, wat geeft je het, het antwoord is Wat, wat is jouw nou, idee? Ik denk dat dit ingestudeerde voeden was. Ik denk dat, ja. uh, uh, dat ze hij nog even wilde aangeven van er zijn wel degelijk verschillen. Want uh, het is nek aan nek tussen die twee in Amsterdam. Ja. En het doet er natuurlijk wel toe uh, of de uh, coalitie gevormd gaat worden onder leiding van D66, die een veel liberalere kijk op de stad hebben en veel meer voor werkgelegenheid en, en, en dat soort dingen zijn, of door GroenLinks, die vinden dat de Zuidas dicht moet en dat Schiphol kleiner moet. Dus het maar doet ook. echt wel stad toe. Stad en, het, dus, ja. um, uh, uh, en hij probeert dan daar duidelijk, volgens mij gewoon, echt goed gespeeld, ja. en dat vind ik ook wel weer erg knap, Hun woest te worden. Ja. En dat vind ik leuk. Ja, als je dit debat, dat... als je nou het debat van de Bali, uh, jij hebt natuurlijk niet kunnen kijken, kan ik me voorstellen naar het debat van de NOS, misschien heb je het een terug, beetje gezien. Ja. ja, precies. Als je die twee debatten nou, en uh, Naast elkaar legt. En dan heb jij in de balie natuurlijk het voordeel dat je in Amsterdam bent en dat er één duidelijke stad is. Dus het is een, nou ja, hoe zeg je dat? Afgegrensd thema mm -hmm. zou je mm -hmm. kunnen zeggen. Hè? Daar heeft de NOS het wat lastiger mee. Zeker. Want die zitten met die nationale lijsttrekkers en hoe verhoudt zich dat tot de lokale politiek? Maar, ja, dat vind... de kijker daarnaar. Ja, maar maar, maar, maar, maar, maar dat vind... ik vind het zoals je het nu zegt. Daar, daar krijg ik al puistjes van. Want hoezo zit de NOS met de nationale lijsttrekker? Uh, daar nou kiezen ja, ze zelf voor. Dat hebben we gezien. Ja, dat geval. weet ik. Maar ze kiezen daar elke keer zelf voor. En ik geloof ja. zelf dat de nationale lijsttrekkers... Uh, helemaal niet echt zitten te wachten... om voortdurend voor de nationale televisie te moeten optreden... Uh, rond uh, de gemeenteraadsverkiezingen. Ik, ik weet zelf dat bij ons in, in de VVD... zijn we erg enthousiast voor om vooral lokaal bezig te zijn. We uh, zien Mark Rutte gaat het hele land in. Dat vinden we ook het allerleukste... Mm -hmm. Maar ze ontkomen er niet aan. En het vervelende is, we houden elkaar vast daarin. Hè? Het is een beetje een verplicht nummer en iedereen doet mee. Want je ja, kunt niet anders. Ja, je kan niet zeggen van... ik doe, We hebben dat wel een keer gedaan. was ook niet zo heel erg succesvol om te zeggen... We doen niet mee met, met zo'n debat. Dat kan gewoon niet. Zeker ja. niet als je de grootste bent. Nou, waarom maar waarom eigenlijk niet? Als je, nou, je dat moet hardop op zegt en Maar collectief... Ja. ja, sorry, we zijn elkaars concurrenten. Dus dat gaat niet gebeuren. Daar is bijna, zou ik zeggen, de mededingingsautoriteit aan de orde. Dat ja. doen ze dus gewoon niet. En ik denk zelf, ja, eigenlijk zou... Maar ik vind... Ook, hè, als je pauw aanzet, als je iedereen aanzet. De hele dag zie ik nationale politici op de televisie. Je kunt ze niet meer zien bijna. Nou, ik uh, gelukkig had ik wat anders gisteravond. Uh, en ik vond het helemaal niet erg dat ik niet gekeken heb. Ik hoop natuurlijk wel dat alle kiezers die vandaag naar de stembus gaan, ja. dat ja. moeten ze wel doen. Ja. Die we mijn partij ja, een lokale politicus aan tafel hebben hier vandaag. Ja, ik ben een lokale politicus heel lang geweest. Ja, oh, vandaar. Heel ja. lang geweest. Ja. Uh, en ik vind ook zelf dat nee, nee, maar ik ben hier niet vandaag als. Uh, ik kom hier om de paar weken en toevallig vandaag. Als uh, maar ik vind wel dat dat je de lokale, het zijn echt lokale verkiezingen en. Ja, nou, we krijgen straks nog het onderwerp lokaal of nationaal. Maar, eh, nee, maar het is. Het is het Albrecht? We hebben ook een landelijk lijsttrekkersdebat gedaan in de Bali. Waar overigens de VVD als enige niet kwam. Ja. Um, keuze. En, en dat is een keuze. En daardoor was uh, uh, Thierry Baudet... Dat was een goede keuze, degene, keuze geloof ik. Degene die alle, alle, alle gramschap en woede <laughs> van de drie linkse partijen over zich heen kreeg. De heren waren werk niet te houden. Ja. Want die gingen <laughs> helemaal los op Baudet. Ja, dat helpt dan echt. En nou ja, dat, sorry maar ik vind, ik vind overigens. Ik vind het ook gek dat ik, wij bepalen in de Bali. De stellingen als Bali-redactie zelf. Kierig. Dus we laten niet de politici Zeker, opdragen... Die waren nu stelling. meegenomen he? bij, bij het NOS-debat. Ja, hadden de dat, partijen dat, zelf de stellingen meegenomen. Ja, dat vind ik wonderlijk, Want je moet toch uh, onderwerpen aandragen die ertoe doen en waar de kiezer in geïnteresseerd is. En je moet niet de ruimte geven om eindeloos de ja. foldertjes voor te lezen, vind ik. Ja. En dan vind ik ook nog iets anders. Ik vind dat, dat gedoe over alsof landelijke politici zich daar niet mee mogen bemoeien. Ja, vind ik heel raar. Dat begrijp ik niet. Want in nou. Amsterdam zijn er erg veel dingen die landelijk beslist worden. Tuurlijk, die hebben wij de landelijke lijsttrekkers ook gevraagd. Ja. Dus het doet er wel degelijk toe wat landelijke politiek vind van gemeentes en lokale issues. Ja, ja. Maar Wouter de dus Winter, ik al als iets... ik even naar Wouter mag. Uh, Wouter, uh, wat vond jij van die opzet van dat NOS-debat? We waren eerst in Enschede, we waren in Leidse Rijn, we waren in uh, uh. Oh, ja, Rotterdam. Ja. <laughs> Goh. Um, dat was voor de lokale politiek en dan werd er een soort schakeling gemaakt dus naar, uh, naar Utrecht, hè, naar Tivoli-Vredenburg. Ja. Hoe vond jij dat, vond jij dat Ach, opgelost? Het, het om het een toch een beetje dat lokale erbij te houden. Ik vond het een goede poging. Het is voor landelijke media sowieso heel ingewikkeld om um, een, soort, uh, ja, uh, een soort oplossing te vinden voor het feit dat het over lokale issues gaat, maar dat je voor een landelijk, of nou voor. Een tv-omberoep of een krant is, probeert een aantrekkelijk product neer te zetten, een aantrekkelijke uitzending te maken. Uh, het is heel interessant voor de mensen in Deventer wat het probleem is in Deventer, maar de mensen in Middelburg vinden ja. hele andere dingen belangrijk. En je, je moet als medium proberen om er een soort ja, uh, algemeen gevoel uit te trekken. Ik ja. denk dat de, de, de NOS echt wel uh, zijn best heeft gedaan om dat gisteren uh, goed te combineren, landelijk uh, en lokaal. Ik vond uh, eigenlijk uh, de politici, de landelijke politici, meer verwijt te maken om datgene wat gisteravond gebeurde. Mm -hmm. Met stellingen die men zelf mee mocht nemen, uh, begreep ik. Wat ik al wat ongelukkig vind. Uh, maar vervolgens doet men dat. En dan krijg je dus gekke stellingen over de divid afschaffen van de dividendbelasting. Ja. Nou ja, met alle respect. Er zijn zoveel onderwerpen waar je echt lokaal en, en landelijk echt wel kan combineren. Als het ja. over de zorg nou ja, die dividendbelasting gaat als het als het... op een bepaalde manier natuurlijk gewoon wel. Want dat is geld dat je niet kunt besteden. Ach, dat is echt let's het ja, gaat Het gaat Zo echt het verkocht, in de, in de gemeente niet over dividendbelasting. Dat is gewoon niet waar. Nee, maar het gaat, het gaat over de, wel de, de zorg, het gaat over uh, veiligheid op straat. Dat zijn niet de dingen die mensen. Infrastructuur, infrastructuur. In ja. maar ja, u, u, u precies voorbeeld. Maar ik mag zeggen, er is de laatste jaren gigantisch gedecentraliseerd naar de gemeente. De Gemeenten ja. gaan echt beleidsvrijheid, of hebben beleidsvrijheid. over hoe ze bijvoorbeeld de wet maatschappelijke ondersteuning inrichten. hoe ze zorg aan mensen verlenen. Ja. Maar ook over een deel van de lasten. En het maakt dus wel degelijk uit wat je lokaal stemt. En dat wordt steeds meer. En die onderwerpen komen lokaal gelukkig wel aan de orde. Maar je ja. ziet natuurlijk tegelijkertijd een grote afname van lokale media... Uh, uh, zelfs op de regionaal niveau kan je daar wat vraagtekens bij zetten. Of dat nog voldoende gebeurt, daar zou ik wel willen dat dat iets beter werd. Maar, uh, uh, it, it, ja, dus ik vind wel hoor dat het, uh, dat het anders zou kunnen. Ja. En uh, dat het echt meer naar de lokale toe moet. Om even te kijken uh, of te illustreren, misschien wel uh, hoe groot het verschil was tussen het debat uh, in tifoli Vredenburg en uh, de rest van het land. En, en hoe ver die thematieken uit elkaar liepen, uh, gaan we even luisteren naar een fragment waar je de Kemphanen... Dat is altijd vuurwerk: Wilders versus Pechtold hoort. How? Ik wil dat u dat nu zegt. Hoe komt het? Ja. Waarom heeft u dat appartement gekregen? Waarom heeft u het niet gemeld? U bent gewoon een ordineerde graaier. U bent net de directeur die, die, die dat miljoen voor zichzelf eist. U hoort niet van een Canadese ambassadeur een pand van twee ton te geven. Okay. Geef duidelijkheid Duidelijk. dat de kiezer weet: is een stem op D66 morgen een stem? Of een corrupte partij of niet? Ja, Wouter de Winter. Je ja. zat een beetje te grinniken, zie ik. Ja, nou ja, het is, dit is veel zeggen natuurlijk dat we dit fragment uit dat debat laten horen, wat dus helemaal niet ging over de gemeenteraadsverkiezingen, nee. maar, maar wel uh, ja, het, het meeste uh, misschien vuurwerk opleverde, omdat het iets is wat, uh, hoe je het ook bent of keert, voor een deel van de Nederlanders toch een issue is. En als je dan toch landelijke politici daar met elkaar in de arena treft, dan wilde ze eigenlijk precies wat zijn kiezer van hem verwachten, namelijk tot daarop aanspreken en het protocol doorbrekend. Het helemaal niet over de gemeenteraadsverkiezing. Nee, opeens hebben. ging het over corruptie ook. Het kwam Precies, hij heeft vallen. een paar woorden in zinnen gegooid waardoor er inderdaad een indruk ontstond ja. van corruptie. Deugt allemaal niet. En uh, ja, Mijn observatie is dat het, dat het uh, slim was van, van Wils, omdat hij daarmee een deel van zijn achterban uh, of misschien zijn hele achterban goed aanspreekt. Mm. Uh, tegelijkertijd legde het ook wel een, een worsteling voor D66 bloot. Hè? Een partij die altijd heel erg voor uh, democratie en transparantie Hoog in het vadel heeft staan. En uh, de afgelopen tijd, vooral bekend is om het afschaffen van het uh, raadgevend referendum, eigenhandig. Wat ineens ja. allemaal niet zo geschikt bleef. Ja, maar dat heeft en, toch helemaal niks met dat appartement te maken? Van nou, het gaat om een soort sfeer rond D66. Van ze zijn uh, altijd met het opgeheven vingertje bezig om de wereld te verbeteren. Iets ja. wat je vroeger vooral bij de PvdA zag gebeuren. Het gaat over transparantie. Het gaat over referendum. Het gaat over directe democratie van mensen. Wat men jarenlang is voorgehouden. ineens neemt men de afstand van. En die sfeer, daar kon, denk ik. Ik wil dus heel slim voor zijn kiezers of zijn aanstaande kiezers... aan appelleren, doordat zo duidelijk even in de arena te gooien... ook al had het inderdaad niks te maken met de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, dat, is, dat is slim, Juri Albrecht. Zie je dat ook zo? Uh, ik had het ook net over de retorica van, uh, van Rutger Groot-Watzink. Ja. Uh, retoriek is erg belangrijk in uh, politieke retoriek in verkiezingstijd. Heel erg belangrijk. En Wilders kan dat. En het is waar wat Wouter de Winter net zegt... ik denk dat zijn kiezers het niet hadden geaccepteerd... als hij dit niet ter sprake had gebracht. He, dus um, dat zit uh, zeker zijn deel van de electoraat zeer hoog. Dus um, ook als politicus ben je natuurlijk ook wel gehouden aan wat je verwacht wordt in je achterban. Maar dit is natuurlijk wel... Kijk, je kan natuurlijk zeggen... ja, had de NOS dit of hadden ze, uh, hadden ze die stellingen uh, moeten laten bepalen... door de politici? Nee, dat hadden ze niet, denk ik. En, um, uh, hadden ze eerder had Rob Trip eerder moeten ingrijpen? Je hoort hem. Hij tracht ook in te grijpen in dit fragment. Dat lukt hem net niet helemaal. Hij had misschien meer moeten ingrijpen. Maar ik vind dat het testosterongehalte van vooral de mannelijke lijsttrekkers, moet ik er helaas bij zeggen. Wat ik ook gezien heb in de balie de laatste keer weer. En dan is Pechthold uh, zeker niet de minste in. En overigens uh, uh, de PVV-wilders uh, ook niet de minste in. Maar, he, maar um, de, de, het ge, ge, ge, geschreeuw tegen elkaar. Maar is dat, ja. echt? Is dat, behang... is dat weer van geslacht af? Is ja, het zeker. Nou ja, zo ik, ik, het wil, ik wil niet beweren, beweren. dat het altijd eh. van geslacht, ja. geslacht. Ja. Ik heb ja. over ja. debatten ja. gesproken gaan ja. wij ook door elkaar. Ik over deze verkiezingen en over deze heren. Ja. Ik kan ik je Agnes even? Kant Rob nog Treppieler, herinneren? Hallo. Die, uh, Mag even Agnes Kant kon er ook wat van, dat was volgens mij een vrouw... Kom, en die schreeuwde het hardst aan, aan de hele tafel. Dat is dus waar. Ik wil het heel graag met jullie se... gaan hebben... nu over Facebook, anders ja. hebben we daar geen okay. tijd meer voor. En dat is ook heel belangrijk. <laughs> Want het grote media nieuws is toch uh, de enorme invloed... die de gegevens die Facebook heeft laten wegsluizen... naar Cambridge Analytica. Uh, en die zo de verkiezingen in onder andere de Verenigde Staten... heeft beïnvloed. En dat is wat de inmiddels geschorste topman Alexander Nix... van Cambridge Analytica erover zegt. En de politici zijn nog technical... Right. Ja, dat was kort maar krachtig. Wouter de Winter, het makkelijkste is om nu te zeggen stoppen met Facebook. Ja, wat ik overigens ook overweeg. Ik vond het sowieso ja? altijd een verschrikkelijk medium. Omdat ik uh, dat, dat, dat ja, toch exhibitionistische niet heel erg in mij heb. Maar uh, vanuit de vrienden en ook wel een beetje vanuit, vanuit mijn werk... Uh, werd er wel op aangestuurd om vooral ook op Facebook actief te zijn. Um, maar um, ja, ik sta er niet echt van te kijken dat dit gebeurt. Hè? Mensen verwarren het wel eens dat als iets gratis is... dat het dan een soort een cadeautje is aan de mensen. Dat het een soort goed doel is, bedoeld om de mensen lekker tot elkaar te brengen, met elkaar te laten praten. Maar als iets gratis is wordt de kelk, en zeker als het om een beursgenoteerd bedrijf gaat, op een andere manier geld te even dient. En eh, dat is dus wat er gebeurt. En die data die men verzamelt, wordt op een of andere manier, ja, die is geld waard. Dat ja. wordt dan weer door dat andere bedrijf eh, aangetrokken en gebruikt. Uh, ja, ik sta er niet van te kijken. En het is uh, vooral oncontroleerbaar. Ja, ja, dat we hebben ook, het totaal niet in de hand. Ja. Of we, nou, Facebook zelf niet. Je hebt niet, het wel de in de hand, want je zit zelf al die gegevens op dat, op dat Facebook te plaatsen. Ja. Dus mensen hebben daar ook gewoon een hele eigen verantwoordelijkheid ja. in en realiseerden zich misschien niet waar ze mee bezig waren. Maar ja, het is toch geen verbazing dat, dat er iets gebeurt met al die informatie die je ter beschikking stelt aan dat Amerikaanse bedrijf. Ja, Jori? Nou Nee, dit is dat dat is natuurlijk zo. Dat, dat wekt er, hoeft ook geen verbazing te zijn. There's is no such thing as a free lunch natuurlijk. Natuurlijk. Maar um, je kan toch niet verwachten dat als het grote publiek begrijpt hoe die uh, uh, algoritme erachter zijn, hoe dat gebruikt wordt, daar ook maar enigszins een kijk op heeft. Dus die verantwoordelijkheid ligt wel degelijk ook bij Facebook, maar ook ja. heel erg bij de wetgever. Want we komen hier op een punt waarin je ziet dat Zo'n bedrijf als Facebook gewoon te groot is. En je kan wel naar Cambridge Analytica wijzen, maar, Cambridge, maar um, die maken gewoon gebruik van dingen die Facebook zelf ook gewoon te koop aanbiedt. Dus het is veel ernstiger dan dat Cambridge Analytica. Facebook verkoopt dit gewoon ook aan politici, al jaren zelf. Dus ze zijn te groot uh, uh, en te ja. invloedrijk in onze democratie geworden. Dus wat moet hier gebeuren door de Europese Unie antitrustwetgeving opknippen en snel. Ja. Het is een gevaar voor de democratie. En als we even ja, hart, kijken naar is... de rol van de media hè, in dit verhaal... want je gaat je ook afvragen, als dit de krachten zijn die spelen... Uh, wat is de rol van de media en van de journalistiek nog bij verkiezingen? Wij kunnen hier niet eens tegenop als media. Hey, dat is waar, die, hoor, dat de waar? media gebruiken het over ook, hoor. Ik, bedoel, mm -hmm. ik ja. heb een uh, heel simpel Facebookpaginaatje wat ik eigenlijk... Begonnen ben om vooral de foto's van mijn kleinkinderen te kunnen blijven volgen. Want ja, mijn kinderen zetten natuurlijk hun foto's op Facebook. Vervolgens heeft de Telegraaf mijn foto's gepikt. Ja. Uh, en gebruikt voor een of andere uh, randige publicatie. Ik zeg het maar zoals ik het vond. Uh, en dus ga ik nu iedereen ontvrienden, behalve mijn familie. Uh, maar u, u gaat niet van zo, Facebook af? Nou, nog niet. Uh, tenzij hmm. ik maar toch wat heb je dan aan kijk, Facebook kijk, als je iedereen ontvriend Dat is een geval. goed verhaal. Tenzij ik vermoed dat, uh, dat het nog steeds toegankelijk is voor anderen dan mijn familie. Als het wel zo is. Het gaat er echt uit, maar dan vind ik het wel jammer... want dan moet ik dus weer iets anders bedenken... om toch ja. uh, de artikelen uh, of de foto's van mijn kleinkinderen te kunnen ja, zien. Ik proef toch hier aan tafel wel een grote behoefte om uh, uh, Facebook... nou, de neiging is toch wel een beetje om nou, het te Nou, ik ben het heel erg eens dat... maar dat gaat niet alleen over Facebook, gaat ook over Google, gaat Zeker. ook over Apple. Ja. Uh, ik, ik vind dat we zo langzamerhand een debat moeten voeren... over hoe krijgen we antitrustwetgeving... nee, anti. mededingingswetgeving moet ik zeggen. Ja, dat of, mag of, ook. petitiewetgeving. Uh, waarbij je zegt ja. van uh, dat bedrijf ook in een bepaalde omvang te groot monopolisten worden. Ja. En dat bedoel we doen niet anders dan monopolisten te gaan hebben. Nee, nee, nee, nee, ja. nee, helemaal Zeker, niet. Zeker omdat mevrouw natuurlijk niet. in de partijtop zit. Dus als er één plek is waar je van de grootste regeringspartij, dus als er één plek is waar je dingen voor elkaar kan krijgen, nee. dan zit daar. Ja, maar niet Toch? in Nederland. krijg je in Nederland. Ik ga weer even oh. in. Ik ben weer even op trip. Echt, dit moet je uh, op, ja, op, Jan, ja, Jan Beuving is gearriveerd. Jan, zit jij nog op Facebook? Ik zit nog op Facebook, maar ik heb daar al mijn hele leven het beleid dat er sowieso geen foto van mijn kinderen opkomen. Want die hebben daar namelijk niet om gevraagd. En ik vind dat we er zelf toestemming moeten geven. En twee, ik zet daar nooit iets persoonlijks op. Dus ik gebruik het eigenlijk alleen maar als een soort uh, zakelijke aanhangsel. Ja. Uh, dus uh, en laten we zeggen, ik zou er geen traan om laten als mijn account uh, opgedoekt werd. Maar uh, anderzijds uh, het is altijd handig om even je speellijst te pluggen als je ergens weer staat. Of, uh... <lacht> daar is het dan wel weer goed voor. Ja, zeker. Ja, zo werkt <lacht> het gewoon. Ja. Kijk, ik oh, je hoor, bent hier gekomen voor de, de taal, taal ja, Goedemorgen, mevrouw ja. Joris Goedemorgen, goede meneer Albrecht meneer De Winter. Uh, nou, daar zijn we. Uh, ook op deze uh, stemdag. Uh, het was gisteravond uh, de avond van het grote debat voor de verkiezingen. Het NOS-debat. En de vraag die dan altijd voor ligt... is de vraag die Rutger Kastrikum gisteren bij PAU stelde. Heeft nou eigenlijk iemand iets aan dit debat? Ja, heeft nou eigenlijk iemand aan iets aan dit debat? Uitstekende vragen. Want landelijke kopstukken over gemeentepolitiek. Toch alsof je de legerleiding erbij haalt... om een aanrijding in de wijk met je fiets op te lossen. En bovendien je verwacht dat die legerleiding met scherp schiet, maar het is een vuurgevecht van losse vlodders. Ook de enige oorlog die door loting wordt uh, bepaald. Maar goed, Rob Trip was in deze oorlog aangewezen als WN-gezant, wat jij vandaag ja, bent, Carlo uh, Als regel onderbreken mag, door elkaar praten niet. Ja, kijk, heel goed geknipt. Onderbreken mag door elkaar praten niet. Over de taal van zo'n zin kun je al uren debatteren... want eh, is door elkaar praten niet hetzelfde als permanent onderbreken. Hoe het ook zij, dit was het resultaat... in bijvoorbeeld het debatje tussen Asje en Rutte. Maar de vraag voor dat is een het hele Het klopt wel degelijk. In Arnhem H heeft de VVD gevoerd... Nee, nee, niet door elkaar. In Arnhem heeft de, ik de de toch Rutte, even Nee, Nee, nee, nee, nee, in Rutte. In Arnhem heeft de VVD Rutte. Meneer Asscher, even geen debatruc'tjes. Even luisteren naar mij. Ja, nou, Rob Tript was dus meer politieagent dan gespreksleider. Dit is overigens uh, willekeurig gekozen. Ik had ook Segers en Wilders kunnen kiezen. Het was de, de hele avond schering en inslag. Uh, ze hadden beter juf Anke kunnen vragen om het debat te leiden. Want deze mannen hebben behoefte aan een kleuterjuf. Nou, kwam er in die kakofonie nog taal naar boven? Jawel, uh, Lodewijk Ascher bijvoorbeeld. Wat wij moeten doen, meneer Rutte, is bouwen, bouwen, bouwen voor alle lagen van de bevolking en geen zondebokpolitiek. Zondebokpolitiek is typisch zo'n spindokterneologisme. Uh, jo, Lodewijk, als je maar ergens het woord zondebokpolitiek laat vallen. dan gaan de mensen dat vanzelf aan de VVD koppelen. En heel vaak zie je dat politici het dan van de weeromstuit nog een keer gebruiken. Ik zeg u één ding: met zondebokpolitiek van Rutte.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 Ja, mooi met die alliteratie. Je hoort de brainstormsessie die er aan vooraf is gegaan, er doorheen. Buma voor de bühne. Net als bij Toenahankouzu van Denk. Bij die groepen moeten we het hebben, niet meer hebben over integratie... maar over acceptatie. Ja, dus hier geen, uh, geen alliteratie maar rijm. Geen integratie maar acceptatie. En Marianne Thieme had er ook een. En wel in de allereerste zin die ze uitsprak. Wat we net ook al in de andere debatten zagen... is dat het vooral een vechtmaatschappij aan het worden is. Een vechtmaatschappij. En Geert Wils deed natuurlijk ook een duit in het zakje. Die zei namelijk tegen C. Je moet los van de van tevoren en vanmiddag ingestudeerde teksten. Ja, dat lijkt een stevige, goed gemikte sneer, maar een minuut later zei hij... Dat, dat is het nadeel, als je dat speltje allemaal even ingestudeerd... dat past niet echt bij de discussie. Ja, weer dat ingestudeerd. Wilders maakt hier de fout. Hij wil te graag het punt maken dat hij had voorbereid. Wilders had dus ingestudeerd dat hij iets over instuderen ging zeggen. Het is eigenlijk een briljante metagrap, maar het risico is dan wel... als je het instuderen instudeert, dan klinkt het wel heel erg ingestudeerd. Nou, taal is eigenlijk veel leuker als het zomaar ontstaat. Bij Nieuwsuur mochten een aantal mensen verder praten over het referendum... en Simon Buma zei daar dit... Dus die inlichting- en veiligheidsdienst gaat zoeken. In die hooiberg. Alles wat ze niet nodig hebben, moet meteen weg om de speld te yes, vinden. Waar. En toen bleek Lilian Marijnissen van de SP daar heel handig op in te kunnen springen. Dat is niet uh, punt het punt is een... natuurlijk dat u die hooiberg alleen maar groter maakt. En ik kan u één ding vertellen. Als u op zoek bent naar die speld, meneer Buma, in die hooiberg... dan helpt die hooiberg nog groter maken. Meestal niet. Ja, daar is wiskundig niks tegen in te brengen. En wij, wen, wij, wij waarderen het van de taal altijd zeer als de metafoor helemaal door wordt getrokken. Maar het nadeel van hooi is natuurlijk, als kiezer heb je op een zeker moment de balen van. Nou, daarom is het woord uh, vandaag aan ons. Hoewel uh, als het hooien en spelden betreft, dan is het laatste woord eigenlijk voor Kees Torren. Cabaretier, een van mijn grote helden. Die schreef ooit het vestje Hoi, meid. Lig ik me daar voor het eerst vergezeld van een vrouw in een hooiberg? Zeg, vind ik een speld? Nou, sluiten wij nog af. Uh, sluiten we nog af, Kees Torren, uh, onverprezen. Sluiten we nog af met het etje. Je gaat vandaag naar ING, het INGNL. Het is de dag van de stem, maar jullie moeten even je mond houden. Dank je Jan. Wat een haast moet je stemmen? Je bent uh, ja, ik moet, moet nog stemmen ja, voor allemaal hun. mensen ook. Ja, nee, maar goed, het was half, half elf en dan komt, ja, ja, komt het nieuws binnen. Dan is die andere Jan hier. Dank je wel Jan Beuving. En ik ga ook bedanken directeur van De de Bali, Juri Albrecht. En van de Telegraaf, Wouter de Winter. Dank jullie wel. NTO, Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws dus met Jan van der Putten. Amerikaanse media melden dat de bommenlegger in Austin is doodgeschoten door de politie. Hij zou de bommen in pakketten hebben verstuurd. En de verdachte zou bezig zijn geweest met het leggen van een bom bij een Snelweg... toen hij door agenten werd ontdekt en zijn gedood. Op een basisschool in Den Haag heeft premier Rutte zijn stem uitgebracht. Net als iedereen moest de premier achteraan in de rij aansluiten. PVDA leider Asscher heeft gestemd in Amsterdam. Net als heel vroeg vanochtend minister Hollongren. De politie heeft vier jongens van 13 tot 16 jaar opgepakt... voor gewapende overvallen in de omgeving van Purmerend en Zaandam. In januari sloegen ze vijf keer toe... bij tankstations, snackbars en een avondwinkel. En huizen zijn in februari gemiddeld 9,5 duurder geworden... vergeleken met een jaar eerder. Dat is de sterkste stijging sinds september 2001... melden het CBS en het Kadaster. Verkeersinformatie Wijnand Zwaan. Op de A27 van Breda naar Utrecht zien we nog het gevolg van een ongeluk... tussen knooppunt Gorkum en Lexmond, 5 kilometer file. Het gaat wel oplossen, want de rijbaan is vrij. En op de A58, Eindhoven richting Tilburg... nog zo'n 20 minuten vertraging tussen Oorschot en Moergestel in 6 kilometer file. Daar staat een kapotte auto stil en die blokkeert de rechte rijstrook. NTO Radio 1. Nederland kiest de gemeenteraad. En vandaag reizen onze verslaggevers door het hele land... om te kijken hoe het eraan toe gaat bij de gemeenteraadsverkiezingen. NOS-verslaggever Mark Hamer is ook op pad. Mark, eerder vanochtend was jij in Arnhem. Waar ben je nu? Ik ben nu in Utrecht en uh, daar gewoon door de wijk overvecht. Als je daar over straat loopt, dan kan je dit busje tegenkomen. En het is niet zomaar een busje. Nou ja, het is eigenlijk wel zomaar een busje. Het is een busje van de stadswerken. Maar vandaag... Is het een stembureau? Hans van Hoort, de voorzitter van het mobiele stembureau. Waarom is dit? Uh, bij de laatste verkiezingen waren in drie Utrechtse wijken... Waren, was er een vrij laag opkomstpercentage. Dan heeft de gemeenteraad besloten dat in die drie wijken... mobiele stembureaus moesten komen... om de, op die manier meer mensen naar de stembus te trekken. Ja, ik, Laten we even in dat busje kijken. Want hoe ziet het er nou uit? Nou, een normaal stembureau nou, heeft drie leeft, stemhokjes. Uh, uh, er is er nu één. Uh, uh, er is... Dan krijg je eigenlijk de standaardopstelling van een stembureau. Alleen veel kleiner en wat meer geïmproviseerd. Ja, dat is goed te doen. Dus gewoon een tafel met de stembiljetten. Stembiljet voor de gemeenteraad voor het referendum. Een iPad waarmee we dan de stempassen scannen. Zodat we dan vanavond wat minder hoeven te tellen. Ja. Hopelijk. Uh, nou, lid van het stembureau achter de tafel. Goedemorgen. Die, uh, goedemorgen. goedemorgen. Ja. Het stemhokje. We hebben dus maar één stemhokje. Ja. Dat betekent en twee stembussen. Eentje voor de gemeenteraad eentje voor het referendum. Het kan er allemaal net in. Het, hè? Nou, Het, het kan pas, wel. Ja. Paskeurig. Nou ja, gewoon De helft van de bemanning van het stembureau staat dus inderdaad buiten. Ja. En dat betekent wel dat mensen buiten moeten wachten. Het Gelukkig niet tot degene die aan het stemmen is, dat die klaar is. Ja, en werkt het? Nou, volgens mij wel. Ja, ik zie even al wat stapeltje liggen. Hoeveel mensen ongeveer geweest? Want dit is de ja. tweede locatie waar we nu Dit is staan. de tweede locatie. Vanmorgen waren we bij winkelcentrum Overkapel. Daar hebben iets van 15 mensen gestemd. Hier zijn er uh, ook een paar geweest al. Je ziet dus gelijk dat we aan de flat aan de overkant mensen zien oh. ons staan en die komen naar buiten. Ja. En die, uh, en die zeggen, ja, het, het normaal stembureau is heel erg ver weg en dit is helemaal erg makkelijk. Ja, die, allemaal. Om de drempel te van het kiezen te verlagen. Ja. ja behalve... Ja, ja behalve, Nou ja, kijk, het is, is wel een, een windpuntje. Een opstapje. Kijk, hebben, van... Uh... Ja, het opstapje is ongeveer een halve meter hoog. Ja. We hebben een trapje besteld, daar zit ik op te wachten. En we hebben wel een paar mensen naar binnen moeten helpen. Om uh, ja, gewoon mensen die slechter te been zijn of de oude vandaag. Maar die goed, er komt een trapje aan. En dus wordt het, uh, en dus het toch makkelijker om, uh, nou ja, het om, hier, ook, om hier te het stemmen. Het is het eerste jaar dat ja. we het doen. Dus dus het, is het is het eerste jaar dat ja. zegt u dat we doen. Nou, we komen hopelijk nog beter. Precies. Alles kan verbeterd worden, maar in ieder geval komt de bus, het stembureau in de buurt bij de mensen zelf. Dankjewel, Mark. En uh, wij duiken ook even het, uh, het land in. Twee gemeenten. Brielle en Westervoort ga absoluut niet stemmen. Een beneden gemiddeld opkomstcijfer. En zes verslaggevers. 21 maart valt er wat te kiezen. Samen met politiek en burgers proberen zij het opkomstpercentage omhoog te sturen. Dit is stemmenslag. Het wordt spannender en spannender in Westervoort en Brielen. Gaat het onze verslaggevers lukken om die opkomst omhoog te krijgen? Dat is de vraag. Maarten Bleumers van Team Brielen. Vorige ja. keer was de opkomst daar bij jou 49 procent. Denk je dat het jullie gelukt is dat cijfer omhoog te krijgen? We doen er alles aan as we speak, Carol Johan. Want ik heb op een gegeven moment ergens de afgelopen twee weken geroepen... desnoods breng ik de stemmers zelf naar het stembureau. Uh, dat heb ik eigenlijk uit handen gegeven. Ik zit in de auto bij Klaas Jut. en Hij is een van de mensen die zich beschikbaar heeft gesteld als vrijwilliger om zijn bijrijder in dit geval, mevrouw Meeuwissen... die wat moeilijker te been is, naar het stembureau te brengen. Weet je nog waar we naartoe moeten, Klaas? Ja, in helder. Zijn we er bijna? Ja, nog heel even, een paar bochtjes en dan zijn we er. Ja, kijk, ook zie je het gele stem, stembureau-bordje al staan. Mevrouw Meeuwissen, die wijst hem ook aan. Hartstikke goed. Ja, zo gaat het als je midden in die acties zit... om in brillen het stempercentage omhoog te brengen. Twee weken vol acties. Twee weken stemmenslag hier op Radio 1. En als we daar een greep uit doen, dan klonk dat zo. De messen worden geslepen, hè? strijd tussen brillen uh, en Westervoort. Brille is niet het voor niets op 1572 bevrijd van de Spanjaarden. Ja, in, in Westervoort uh, een beetje reuring kan geen kwaad. Ik wil van u veel meer op Facebook voordat de verkiezingen zijn geweest. Zullen we dat afspreken? Ik vind dat een goede afspraak. Uh, uh, Kakelvechtse versie van de Westen voor het Post. En uh, daar staan wij natuurlijk in. Ik ben niet zo goed in het lopen. Ik ben een beetje oud. Ga ik wie dan ook naar de Stembus uh, rijden? Een echte Westen voor de Stem. Oké, okay, die pak ik hier op de dag van, van het stemmen, zeg maar. Een mooi optreden geven. Een stemplaats. De fractievoorzitters wordt het doek er nu afgehaald. Ja, fantastisch hoor. Daar staat hier het grote spandoek. Een echte Westen voor de stem. ...dat we op verkiezingsdag, woensdag de 21ste... ...op twee momenten de mensen door klokgeluid op gaan roepen... ...naar de stembus te gaan. Dat lijkt me een heel goed, heel goed voorstel. De brug over de IJssel is tot 21 maart wit en rood verlicht. Jullie gaan allemaal stemmen. Ja. Ja. Een echte Western voor de stem. Ja, ja, ja. Zo klinkt dat. Twee weken vol acties. Ik stap even uit de auto, want we zijn met het stembureau gearriveerd. Mevrouw Meeuwse, zullen we zo gaan stemmen? Ja, zeker. Ja, zeker. Nou, wacht even. Ik kom u zo helpen. Dan gaan we ondertussen, terwijl ik uit de auto stap... Eens even een kijkje nemen in die andere gemeente. Daar zit Anne van der Veen in Westervoort. Ja, en ik ben al in het stembureau hier in het Cultuurhuis in Westervoort... met Patricia van Bladel, hoofdstembureau hier. Loopt het een beetje? Ja, het druppelt heel mooi door. We kunnen het goed aan. We hebben nu ongeveer 150 mensen gehad, denk ik. En vanmiddag verwachten we nog veel meer mensen. Want dan komen ouders met hun kinderen die allerlei activiteiten doen. Dus dan zal het zeker nog meer worden. Kunt u al zeggen of onze actie zin heeft... Oeh, dat is moeilijk te peilen natuurlijk, hè, of jullie actie zin heeft. Het vestigt in ieder geval op het belang van het stemmen. En dat ben ik wel met jullie eens dat het heel belangrijk is... om gebruik te maken van je recht om te mogen stemmen. Maar voor, uh, bij de vorige verkiezingen was de opkomst hier heel erg laag... Ja. Kunt u nu zeggen, er komen echt veel meer mensen? Nee, daar kan ik nog helemaal niks over zeggen. En ik denk niet dat Westervoort een uitzondering is voor die lage opkomst. Ik zie dat het in veel meer gemeenten zo was. En misschien vandaag ook wel zo zal zijn. En waarom die betrokkenheid zo laag is, dat blijft een beetje gis. Nu wij zo praten, komt opeens de burgemeester er binnen. Arend van Hout, kom er eens dichterbij. Wat doet u hier, controleren? Nou, controle nou we maken rondje stembureaus. Nou, controleren niet zozeer, want... Uh... Die stembureaus weten wel wat ze moeten doen, de leden. Maar we gaan alle stembureaus even af, dus uh, dat is ook wel gezellig. Maar waarom dan? Ja, gewoon even, even te horen van, van hoeveel mensen komen te stemmen. Uh, loopt het allemaal goed? zijn de moeilijkheden. Nou, voor ons nog gaat het prima. Heeft u een beeld ervan of de opkomst omhoog gaat? Want daar zijn we hier voor. Ja, weet ik niet. Ik hoor op sommige scholen dat de kinderen een studiedag... Uh, of de, de onderwijzers een studiedag hebben. Dat betekent dat het ochtends uh, een stuk rustiger is. Want normaal komen natuurlijk de ouders mee met de kinderen... en dan gaan ze ook meteen stemmen. Maar ik hoop dat we vanmiddag toch weer uh, de, flink omhoog gaan. Slecht gepland, zeg, van die scholen. Ja, ja, wel praktisch, maar in het kader van verkiezingen... misschien wat minder handig. Wij proberen hier al drie weken lang de opkomst omhoog te krijgen. En Martijn en Roy zijn er als het goed is nu ook mee bezig. Roy, Martijn, waar zijn jullie? De stemmen, ja mevrouw, u daar, op die fiets met de blauwe jas. Het stembureau is hier. Het stembureau is hier. Hier kan u uw stem uitbrengen. Nou goed, we zijn goed bezig hoor, allemaal. Roye, die houdt die mee gewoon goed vast. Daar staan bordjes, stembureau die kant op. En ja, hier wordt toch wel redelijk veel gestemd in Westervoort. Mevrouw, u heeft ook net uw stem uitgebracht. U hoeft helemaal niet te zeggen waarop. Maar ziet u ook dat onze campagne van de afgelopen weken een beetje effect heeft gehad? Een echte Westervoorten stemt? Ja, ik denk het wel. Heeft u het veel over gehad met mensen in uw omgeving? Dat u dacht van, ga toch maar stemmen. Mensen die twijfelden. Uh, nou we hebben toevallig, vandaag wordt er bij ons in de groep, ze nog gezet, ze gezet van uh, jongens denk eraan, ga ja, stemmen, doe het. Ja. Mevrouw zegt het voort, iedereen moet gaan stemmen. Wij blijven hier ondertussen, Anne, nog even campagne voeren om in ieder geval zoveel mogelijk Westervoerders naar de stembus te krijgen. Nou Patricia van Bladel. Roy en Martijn voeren actie om iedereen naar het stembureau te krijgen. U bent hoofd van het stembureau hier. Maar u bent ook hoofd van de uh, gehandicaptenraad hier in Westervoort. En u zegt ja, dat stemmen voor gehandicapten... dat kan nog wel wat beter. Uh, ja, maar dan heb ik het voornamelijk over de andere doelgroepen. Hè. Nu staat er in de kieswet dat 25 van de stemlokalen... toegankelijk moet zijn. Gelukkig is het in Westervoort zo... dat eigenlijk alle stemlokalen wel toegankelijk zijn. Dus daar kan het niet aan liggen. Uh, er is tegenwoordig een discussie gaande dat men ook lichtverstandelijke gehandicapten graag wil laten stemmen. Ja. En wat heel belangrijk is, visueel gehandicapten, die hebben nu heel veel moeite om te kunnen stemmen. En dan zou een stemcomputer een uitkomst zijn. En wij als stembureauleden kijken natuurlijk heel erg uit naar de terugkomst van de stemcomputer. Want dat zou voor iedereen veel makkelijker zijn. U ook burgemeester? Moet de stemcomputer terug? Ja, dat zal wel enorm veel schelen. En, en ook met uh, wat mevrouw Van Blaal net, net aangeeft. Uh, maar ja, vooralsnog zegt het ministerie... Dat, uh, dat we nog met het ouderwetse rode potlood moeten stemmen. En uw dorp is te klein om een beetje kracht te zetten in Den Haag? Ja, nou, ik vrees me wel, ja. Maarten helpt een oudere mevrouw naar de, het stembureau. Zou dat hier ook eigenlijk moeten? Uh, ik denk dat hier dat soort initiatieven er ook wel zijn. Alleen vind ik het wel een beetje raar... dat je voor uh, zo'n zo stemdag van alles op zou tuigen. Ik vind het belangrijk dat iedereen altijd mobiel is. En dus niet alleen zelfstandig naar het stembureau moet kunnen... maar zelfstandig overal naartoe moet kunnen. En wij hebben het hier voor een deel opgelost... door twee mobiele stembureaus in te zetten... die naar de verzorgingshuizen gaan. Dus die mensen krijgen in ieder geval de gelegenheid om te gaan stemmen. Maarten, ben je het stembureau al binnengetreden... Nee, nog niet binnen. Ik, daar. Doe, ik doe nu de deur dicht van de auto. We staan ervoor samen met mevrouw Meeuwse, die wij dus graag de helpende hand bieden. Mevrouw Meeuwse, dit is een van onze acties die wij op poten hebben gezet hier in Brille. Hoe heeft u ervan gehoord? Ik kreeg een folder bij de aflevering van maaltijden van tafeltje-dekje... Ja. met allerlei informatie. En ik dacht, uh, daar moet ik misschien maar eens even gebruik van maken... Want uh, ik vond het een heel goed initiatief. Ja, zo helpen wij u in dit geval naar het stembureau. U vertelde mij net in de auto, u heeft een dochter die niet gaat stemmen. Die is bij u aan het verkeerde adres, geloof ik, hè? Ja, dat vond ik helemaal niet zo leuk. En dat uh, liep nogal vrij hoog op. Maar uh, daarom dacht Weet ik... u wat ze dit jaar gaat doen? Nee, ik vind het een, een beetje een teer onderwerp. Ik ben er maar niet meer over oh. begonnen. Mag ik er straks nog even bellen? Nou, ik weet niet of dat zo'n <laughs> goed idee is. Oké, okay, nou, je ziet het, Karjon. Ik probeer wel echt iedereen naar het stembureau. Ja. Kom mevrouw Meoze, we, uh, we gaan richting stembureau. Dan kunt u ook uw stem uitbrengen. Want is dat een plicht, vindt u? Ja, nou, het was oorspronkelijk een plicht. Maar um, ja. ik vind het wel belangrijk. dat. Um, Zou die weer terug moeten komen? U heeft dat nog meegemaakt. Ja, ik heb het wel meegemaakt. Maar um, ik geloof niet dat het uh, verstandig is om, oh. uh, de, om de dingen... Terug te draaien. Oké, okay, we worden hier de weg versperd door een hondje. Een heel klein oh. hondje, wat hier recht voor de deur van het stembureau. En ja, dat is misschien de, de waakhond van de democratie. Zullen we dat dan maar zeggen? Zoiets? Uh, ja. ja, een heel klein waakhondje. Zo'n keffertje. Uh, wij gaan onze stem uitbrengen hier. Dat we zeggen, mevrouw Meeuwse, Kaljohan, uh, over een half uurtje, dan spreken we jou nog even. En dan ja. de onvolprezen Ger Vos bij ons weer in de uitzending, hoor. Ah, daar is hij weer. De ja, Zeker. Uh, er wordt de geen zanger. middel geschuwd hè, om de mensen naar de stembus te krijgen in Westervoort en Brielen. Ik maak even van de Gebruik om u te vertellen dat stemmen is een democratische plicht is, onze stelling is vanochtend, en dat er 71 procent is die het eens is met die stelling. Meepraten? Gebruik hashtag spraakmakers of volg ons op Facebook. Voor de inwoners van Weesp is het vandaag helemaal een speciale dag. Want in het stemlokaal mogen ze zich in een raadgevend referendum jawel, uitspreken. of de eeuwenoude stad moet fuseren met de gemeente Meren of het grote Amsterdam. De uitslag is allerminst zeker. De bevolking is sterk verdeeld. Jan Rensenbrink, fractievoorzitter van het CDA in Weesp, vanochtend al gestemd. Goedemorgen. Nee, nog niet goedemorgen. Nee, ik ga vanmiddag een beetje traditie. Mijn vrouw werkt en we gaan altijd samen in de middag uh, gaan we nog steeds even het, het rode vakje volmaken. Uh, vol maar ja. wel apart van elkaar. Oh ja? Ja, nog steeds wel. Gelukkig. Ja, Zitten zit jullie wel een beetje op één lijn? Nou, tot en met nu gaat het aardig goed. Ja, ja oké. Okay. Jullie zijn allebei, namelijk voor of tegen het fuseren met Amsterdam? Uh, uh, wij zijn uh, voor uh, Goze uh, Want op zich, we denken. wij willen de regio gewoon evenvechtstreek niet uit. En ik denk dat dat gewoon het grote punt is. waar wij als CDU ook uh, ja. naar buiten hebben gebracht. Ja. Uh, hoe leeft dit in de stad? Ik bedoel, ik begin nu net over uh, uw echtgenoot. of u begint daar eigenlijk zelf over. Is het, levert het ruzies op voor verjaardagers? Pleit het wees? of uh, kun je dat niet zeggen? Nou, je hoort af en toe wel wat fellere discussies uh, plaatsvinden. binnen families of binnen. Uh, het, het is wel een punt wat gewoon leeft. want het is natuurlijk een vrij belangrijke keuze. Van van welke leefgemeenschap hou je zo meteen over naar de toekomst toe? En vandaar dat heel veel mensen toch wel uh, raakt. Ja, ja, en waarom wilt u niet met Amsterdam fuseren? Uh, Waar bent u bang voor? Nou, het gaat niet om bang zijn. Dat wordt uh, ons altijd aangegeven dat we dan bang zijn. Wij willen gewoon, wij denken, Weesburg is een hele andere samenleving, een hele andere uh, stad, zeg maar. Veel klein stedelijker dan het grote Amsterdam. En er is niets mis, mis met Amsterdam. Ik heb er zelf ook jaren gewerkt. Heel veel mensen werken daar. Vanaf studeren of als je wat wil, ga je naar de grote stad toe. Hmm. We zitten met 20 minuten met de trein in het centraal station. En de andere kant schaatsen ze het jaar naar de meer in. Dat is altijd een beetje de aparte situatie ja. van Weesburg geweest. Ik meen zelfs een Amsterdams accent te horen of niet? Ja, dat ik, ik ben de laatste. <laughs> Die ik kan verlogenen, zeg maar. Terwijl ik toch een geboren getogen wees ben. Okay. Dat, uh, ja. dat Amsterdam invloed heeft. Dus nogmaals, er is niets mis met Amsterdam. Alleen de invloed bestuurlijk, zeg maar, op de toekomst van Wees. die denken we dat die veel beter is in het goeie vechtsteek. dan, zeg maar, bij het grootstedelijke Amsterdam. Ja, nou is een meerderheid in de raad. is voor een fusie met Amsterdam. Ja. En, en uh, dit referendum is raadgevend. Dus niet bindend. Wat kunt, u, wat kunt u nog doen dan om het uh, toch richting Goosje Meren te gaan duwen? Uh, wij hopen. Er, er is binnen ook de andere partijen, maar die moeten voor zichzelf praten, is er toch wel discussie geweest. Het is niet zo geloofwaardig. Het is ook niet hm. zo dat niemand heeft zekerheid voor de toekomst. Want uh, je kunt niet zeggen van over tien jaar is het zo. Dat kan niemand. Dus er is gewoon best veel twijfel in een aantal aanwegingen voor of tegen. En uh, een aantal uh, hebben aangegeven dat ze willen luisteren naar het raadgevend referendum. En juist omdat het ook gedeeltelijk gevoelsmatig is. Want de ratio wordt wel naar voren gehaald. Maar natuurlijk, ja, cijfers, het is een beetje afweging. Wat is veel, wat is weinig? Mm -hmm wat heel sterk naar voren wordt gehaald... er is veel meer geld voor armoede in Amsterdam. Maar aan de andere kant is dat ook niet raar. Er zijn veel meer daklozen, veel meer verslaving... heel andere zorgen, zeg maar... dan wij gewoon in de leefgemeenschap. We spelen eigenlijk hele andere thema's... en u bent bang dat die niet op elkaar aansluiten. Kan zo Dat is eigenlijk het grote punt... waarom wij de regio-gegroeie-vechtstreek willen handhaven. Ja, Annemarie maar is dat een vrees die u een beetje deelt? het beeld... Weet je wat ik een beetje moeite mee heb? Eigenlijk beschouw ik dit dan maar als een grote enquête... onder de bevolking om te horen hoe die erover denken... Um, um, maar dit, dit is nou typisch zo'n onderwerp waarvan ik denk... nou, het is voor raadsleden al ingewikkeld om hier een beslissing over te nemen. Ja, en nou leg je het lekker bij de mensen neer, dan moeten die het maar zeggen. Nou ja, maar en stel die, die maken nemen die beslissing ook niet. Eigenlijk. Nee, dat is dus het ingewikkelde ervan. Dus er zijn twee mogelijkheden. Of de mensen worden daarna geweldig teleurgesteld... door het feit dat de politiek toch de keuze maakt die zij niet hebben aangegeven. Nou, mm -hmm. of ze er nou voor de meerderheid waren of van de minderheid waren. Want in beide gevallen zijn mensen teleurgesteld. Want dat is nou één keer het drama van... Een politicus, dat je altijd keuzes moet maken waar een deel van, je, van de bevolking het niet mee eens is. Ja, dan zijn we weer bij die imperfectie niet, beland. Hè, dat, eigenlijk. Ver, ja, dat verandert niet met een lokaal referendum, zeker niet over zo'n thema. Ik heb ook wel het gevoel dat heel veel mensen nog steeds denken dat het dorp verdwijnt op het moment uh, dat de, het gemeentebestuur uh, uh, verdwijnt. Ja. Dat is natuurlijk ook niet zo. Nou, eh, misschien nou, dat wel, in ieder geval de politieke ziel zo. verdwijnt uit het dorp. Nou, ja, ik, ik heb jaren gewoond in Bolswart. Ja. Uh, dat is inmiddels onderdeel van uh, een gemeente... van meer dan 100.000 inwoners. Wij waren altijd de hele kleinste gemeente. en Daar waren, waren we heel trots op. Maar we konden niks. We deden alles samen en de politiek ging nergens meer over. Omdat alle dingen die we deden... moesten in samenwerkingsverbanden worden gedaan. Ja. Ja, en Bolsward is nog steeds Bolsward. Het is een prima plek. Ze hebben een juist een lokale vertegenwoordiger... In, die grote gemeente, in dat grote gemeente. Dat gaat daar best heel goed. Mm -hmm. Dus ik denk, ja, je, we moeten ook opletten... Dat we niet denken dat mensen daar altijd hele specifieke opvattingen over hebben. Ik vind dat gewoon. Ja, daar, daar vind ik wel dat de politiek zelf zijn verantwoordelijkheid moet ja. nemen. Maar goed, ik ben tegen referenda. Nou, maar, uh, maar, omdat ja, er altijd een instelling over is. Nou, ja, ik, zeker. Ik ben het ook niet wat dat betreft niet helemaal oneens met u. Want op, maar aan de andere kant, de situatie. In wezen is nu zo gelopen, zeg maar, dat het is. En ja. uh, uh, je merkt gewoon dat de betrokkenheid heel groot is. Want dat wij groter moeten. Vandaar dat wij ook niet tegen zijn om ja. in een uh, grote nee, gemeente te het gaan. Het is niet de vraag of u, uh, u gaat fuseren. Ja, maar ja, maar dat ik vind is, het wel ingewikkeld. Om dan vraag die vragen aan mensen te stellen. Nee, dat, is, dat is een ding wat zeker ja. is. Maar als ja. het dan eenmaal zo loopt. We hebben natuurlijk gewoon al drie nou, keer. Moet je gewoon voort. reclame maken voor je standpunt, toch? Nou, dat doen we ook ja. op die ja. manier. Dus ja. op die manier hebben we dat gewoon uitgegeven. Ja. Maar Je merkt gewoon dat het heel erg leeft. Zeg maar. Dus als je nu zeg maar, de betrokkenheid van Wees erbij gaat halen. en je gaat er zeggen, we gooien zo meteen het referendum weg. In, in deze situatie zou dat helemaal een teleurstelling zijn voor iedereen. Ja. Ja. omdat iedereen er zo bij maar betrokken is. Maar dat kan wel gebeuren. Okay. Ja, dat, ja. Dat, dat, dat vind ik het ingewikkelde ervan. Ja. Dat je zegt, ja, als jij als Partij ervan overtuigd bent dat de ene richting de beste is, en dat is dan toevallig niet wat in meerderheid gesteund wordt door mensen die bij een referendum opkomen. Ja, dan vind ik het heel raar dat je bij een raadgevende referendum plotseling je standpunt moet veranderen. Ja, als ja. je denkt dat dat het beste voor de mensen is, wat want dat het... is waar ze allemaal mee bezig zijn. Wat betekent het eigenlijk voor u, meneer Rensenbrink. als uh, wees onder Amsterdam uh, komt te vallen? Uh, dan, bent, u dan uh, nog, bent u dan nog raadswethouder? Uh, nee, op of zich het is het voorzitter? Het gaat eerst de, de keuze die nu is gemaakt worden voor een ambtelijke fusie, zeg maar, als ja. tussenstap naar de bestuurlijke fusie mm -hmm. toe. Ja. Dus maar bij, uiteindelijk over de, de komende vier jaar, als ik gekozen zou worden door, door de, door de wezenbersand uit, dan moet ik dat gegund worden, natuurlijk. Ja. En uh, dan hebben we gewoon nog vier jaar, zeg maar, een zelfstandige raad. En na die vier jaar komt de ja. volgende stap, eventueel bestuurlijk. En dan is het bij Amsterdam is het gewoon een kwestie van grenscorrectie, want er komt het eigenlijk op neer. Ja. En bij uh, de is het dan gewoon met de verkiezingen... dat je dan gewoon 25% van het electoraat bent... en dat je dan weer een rol daarin heeft. Ja, dat is dan weer... blijft je rol wat groter eigenlijk. Dan blijft je rol wat groter. Ja. Oké, okay, uh, uh, u bent tegen, maar er zijn ook veel inwoners voor. En dat bleek de afgelopen maanden ook... tijdens de vele inspraak- en informatieavonden. Want die worden dan georganiseerd ja. natuurlijk, logisch. De tv-zender AT5 peilde de stemming. Prima dat we uh, nu bij Amsterdam gaan. Ik heb zelf in uh, Amsterdam gewerkt... En ik weet dus ook wel wat de voor en tegen zijn van de gemeente Amsterdam. Maar ik vind dus, zoals het nu gaat, echt prima dat wees wat ze doet. Ik voel me bij Muiden en bij uh, Naarden voel ik me thuis in uh, Amsterdam. Weet je, Amsterdam lijkt een beetje op zo'n grote boze wolf. Hij doet hij lief, maar uh, we worden opgevreten. Nou, ik zelf denk dat vooral Amsterdam een grotere, grotere bestuurskracht heeft, zeg maar. Dat we daar meer voordelen bij halen. Ja, uiteindelijk kies je toch voor datgene waarvan jij denkt dat het voor jouw gemeente het beste is. Ja, meneer Rensenbrink, weesp wint juist aan bestuurskracht... zegt deze laatste meneer. Ja, maar dat, dat is niet raar. Want er zijn daar natuurlijk gewoon 15.000 ambtenaren. En wij hebben 18.000 inwoners. Nou, dus de dat, dat komt heel goed uh, terecht natuurlijk. Maar dus er is, is geen garantie toch? Veel ambtenaren. Maar het op komt. Zich, waar het uh, ons om gaat is. Van, je moet gewoon de Bestuurskracht is niet alleen maar gewoon je ambtenaren en het niveau van de ambtenaren. Ja. Maar op zich, het is natuurlijk. Uh, de, de voorstanders van Amsterdam doen het net of als wij naar de uh, en Meren gaan. Dat we in een soort derde wereldland terecht gaan komen. Ja. Dat is natuurlijk ook flauwekul. Ja. Maar op zich, wat wij heel sterk vinden. Onze gemeenschap is dit anders. Je hebt heel veel vanuit het. Ja, het maatschappelijk middenveld, dus een beetje cda kreet Maar op zich, we hebben heel veel verenigingen, stichtingen... en allerlei mensen die zich ook... Je zegt er bijna voor onschuldigend. dat is een beetje cda nee, ja, Het is een beetje een oudbollige taal, he? maar aan de andere kant... er is nog geen goede term voor uh, ja. uh, uitgevonden. En die samenhang en die cohesie in die maatschappij... Ja. Die is gewoon heel sterk. En die willen we intact houden. En die lijnen liggen heel veel... naar het gooien versteek, ook van oudsher. In de zorg, vanuit het onderwijs, uh, ja. uh, in het welzijn. Heel veel lijnen liggen gewoon richting Gooie vechtsteek En je gaat toch kantelen naar uh, de grote stad. Ja, waar je de... nu eigenlijk misschien iets meer met je rug naartoe staat. Uh, uh, en dat moet dan veranderen in de toekomst. Mevrouw Jortsma, sociale cohesie. Uh, Nederland heeft al lange tijd te maken met samenvoegen of splitsingen hè, van gemeenten. Die worden veel groter. Die fusiegemeenten. Rond 1900 waren in Nederland nog ruim 1100 gemeenten. Per 1 ja. januari 2017 is het aantal 388. En de verwachting is dat dat in de komende ja. jaren hè, nog, nog We verder zal gaan. Nou, maken, dat hoor. is maar de vraag. Want ja. die gemeentes worden uh, steeds groter. Ja. Dus maar in hoeverre zegt... is er dan nog... Uh, of voelt de burger zich nog betrokken bij het bestuur? Nou, het malle is dat we dat nooit ons afvragen over een stad als Amsterdam, of een stad als Almere, of een stad nee. als Arnhem. Maar die hebben ook een andere per traditie. traditie. al heel groot was. Nee, ja. het ligt er heel erg aan in die heringedeelde gemeentes. Al, het is altijd de eerste jaren na een fusie is het ingewikkeld, want dan komen er allerlei lokale belangen nog naar boven. Maar je ziet dan, als de stof een beetje neerdaalt, dan zie je daar gewoon andere soortige vertegenwoordiging ontstaan. Wat ik leuk vind, is dat in die grote samengestelde plattelandsgemeenten daar zie je het ook heel erg, ja. heel vaak een actieve dorpsraad komt die, hebben, die invloed heeft op de gemeente. En meestal zijn dan die gemeentebesturen juist heel erg gevoeliger voor om te zorgen dat de mensen in al die dorpen of kleinere steden ja, goed betrokken blijven bij dat gemeentebestuur. Ja. Dus ik, je ziet ook heel interessant, ik ken één gemeente, die hebben besloten, we gaan geen niet één gemeentehuis bouwen. Ja. Wij gaan gewoon in al die plaatsen een deel van onze gemeentebestuur, en dan investeren we in ICT om te zorgen dat de verbindingen heel goed ja. zijn. Super! Dat klinkt, best, dat klinkt hard Hartstikke mooi. Nou ja. woon ik in een gemeente, de ja. gemeente Stichtse Vecht. Uh, ja. Ik was bij een debatavond vorige week. En uh, een van de grote uh, ergernissen uh, en on on onvrede die er was bij de bewoners, uh, dat ging over de dorpsraad die te weinig gehoord wordt ja. door die grote gemeente uh, in Maarsen, 20 kilometer verderop. Ja. Nou, dat kan gebeuren. En dan vind ik dus... Kijk, nou maar dan heb je weer lokale verkiezingen. Dan kijk je naar de lijsten van de partijen. Dan kijk je wie erop staan. Komen die uit mijn eigen dorp. Ga ik kijken of we daar gezamenlijk actie kunnen voeren. Ja, da dat is ook lokale democratie. Ja, ik de, vind dat prachtig. Maar de schaalgrootte speelt wel daar een rol. Want bijvoorbeeld in Stichtse Vecht. en uh, zeker in Friesland met, uh, met, al, die, uh, met die, al die kernen... is de verhouding heel anders. En dat willen wij juist ook. Als wij ja. gewoon in Goois Goois Meren hebben we gewoon... Uh, dan kan de Stadsraad kan ook invloed hebben. En ik denk dat je dat gewoon in een stad als Amsterdam veel en veel minder hebt. Nou, toch, ja, nou, Laatste punt maken, nog even nog heel, zeggen, heel kort, mevrouw nou, Jorsma. Kort. In ik 10 ben seconden. burgemeester geweest ja. een hele grote gemeente. Ja, Almere. Ja. Maar daar zie je ook dat wijken wel hun eigen dingen hebben, hoor. Ja, dat is en Almere niet gezegd. haven is dat daarmee iets anders de dan, identiteit dan Almere ook weg is. En ja. zo voelen de bewoners dat ook. Hartelijk dank, meneer Rensen en Brink, Maandag aanstaande is een extra gemeenteraadsvergadering. Dan moet er dus een uh, besluit vallen. Uh, Gooi ze meren of Amsterdam. Ja, dat is uh, het moment en dat is wordt de vierde keer waarschijnlijk... dat we een kerkval ja. met 300 wezens hebben. Dank u wel. Dat is extreem groot. Voor uw komst naar de studio. Graag gedaan. We gaan naar een nieuwsupdate van de NOS. De vermoedelijke dader van het plegen van bomaanslagen... in de Amerikaanse stad Austin is dood. Dat melden Amerikaanse media. De verdachte zou bezig zijn geweest met het leggen van een bom... bij een snelweg toen hij door agenten werd ontdekt. Mariette Hummel, journalist in Austin, Texas. Goedemorgen. Goedemorgen. Is duidelijk hoe deze man is gedood? Wat ik nu hoor is dat, uh, is dat hij zichzelf heeft gedood met een bom. Dat is wat we nu denken en dat is wat ik hoor in de media hier. Um, en dat dat gebeurde in zijn auto aan de, aan de kant van de weg, de snelweg hier. Ja, um, en is, is de politieactie nog bezig ook? Of hoe moet ik me dat voorstellen op dit moment? Ze zijn, ze zijn er nog steeds. De, de snelweg is afgezet um, richting het zuiden van de stad. En richting het noorden kan je er langs rijden... Uh, maar het is inderdaad er is een hele grote police presence, zoals we dat hier zeggen. FBI en uh, de lokale politie ook. Ja, um, en hoe is hij om het leven gekomen? Heeft hij zichzelf opgeblazen? Dat, dat, is wat we, dat is wat we nu zien hier, ja. Dat, dat we vermoeden dat hij, uh, wij vermoeden nu dat hij zichzelf heeft, uh, heeft opgeblazen... Um, in, in een auto, in zijn auto um, bij de snelweg. Ja. Toen de politie um, hem op het spoor kwam. Oké, okay, um, het is daar midden in de nacht. Hoeveel media-aandacht is daar nu op dit tijdstip? Oh, ontzettend veel media-aandacht. En ik, ik zei het al toen ik eerder in de uitzending was... dat ik hoorde dat er mensen binnen moesten blijven. En er was... Ja. Een, Politie, ik hoorde helikopters hier, um, dus de media is eigenlijk de hele nacht wakker gebleven en, uh, en, en hiermee bezig geweest. Like. Dankjewel, Mariette Hummel, journaliste in Austin, Texas. De vermoedelijke dader van het plegen van de bomaanslagen in de Amerikaanse stad Austin is dus dood. Het vermoeden is een, uh, dat hij zichzelf uh, heeft opgeblazen. Dankjewel voor deze bijdrage. en Wij gaan zo verder praten met Annemarie Joris, maar onder andere onze spraakmaker van de dag.